Hij heeft geen doel, geen toekomst voor morgen. Hij is verloren, geen mens hoort nog zijn stem. Branden zand en ergens water, branden zand. Nu leven is voor hem een hel. Want zijn land moest hij verlaten, omdat hij de vlucht nam uit een hele cel. Zand en nergens water, brandend zand. Dit leven is voor hem een hel, van zijn land moest hij verlaten, omdat hij de vlucht nam uit een kilde cel. La, la.